met het NOS-jaar. De olieprijzen zijn na de toespraak van president Trump hard gestegen. Trump zei vannacht dat er nog twee tot drie weken hevig wordt gebombardeerd in Iran. De prijs van de olie steeg daarna met 5 tot 6 procent naar 105 tot 107 dollar. De stijging leidde tot verliezen op de Aziatische beurzen. In Japan en Zuid-Korea zakten de beurskoersen 2 tot 4 procent. Iran zei na de toespraak van Trump dat het doorgaat met verpletterende aanvallen. In Londen wordt vandaag gepraat over de opening van de straat van Hormuz. 35 landen overleggen er onder leiding van de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Iran en de VS zijn er niet bij. Doel van het gesprek is om diplomatieke en politieke maatregelen in kaart te brengen... zodat de zeestraat weer open kan. De straat van Hormuz wordt al wekenlang geblokkeerd door Iran... vanwege de amerikaans israëlische aanvallen. Het heeft geleid tot een wereldwijde energiecrisis. De inhoudelijke behandeling is begonnen van de rechtszaak tegen oud-advocaat Ines Weski. Ze werd drie jaar geleden aangehouden omdat ze criminele berichten zou hebben doorgespeeld van en naar haar voormalige cliënt Ridouan Tachi. Hij zit in de extra beveiligde inrichting in Vught. Weski zelf zat 42 dagen vast. Later noemde ze haar arrestatie en opsluiting traumatisch. Een aanbieder van gezonde schoollunches is failliet gegaan. Tommy Tomato. Het bedrijf verzorgt lunches met groenten en geeft kooklessen. Ongeveer 30.000 schoolkinderen eten wekelijks een lunch van Tommy Tomato. Twee curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is. Bij Tommy Tomato werken bijna 100 mensen, van wie 35 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag in het westen droog en soms ook wat zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Vanavond wordt het overal droog. Morgen begint zonnig. Later neemt de bewolking toe en regent het soms. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits ook in Noord-Holland. Wat opvalt is daar A7 horen richting Heerenveen. Op de afsluitdijk is een demonstratie aan de gang tussen Den Hoever en Zurich van vrachtwagens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 Goes. I see a line of cars and they're all painted black With flowers and my love hope never to come back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 I said, still be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 From yourself, you have to hide, have come up and saying to make me, me smile, smile. Uh -oh. I'll do I'll what you want, run. but I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 I'm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 en de USSSN dat wordt toch nooit meer waar